Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB drie wegafsluitingen. De A8 Amsterdam richting Zaandam. Tussen Oostzaan en Knopend Zaandam is de weg dicht door technisch onderzoek na een ongeluk. Na verwachting gaat die afsluiting tot 8 uur in de ochtend duren. De N201 uit Hoorn-Hilversum tussen Uithoorn en Meidrecht die is ook in beide richtingen dicht door een ongeluk. En de N331 Emeloord Zwolle tussen Vollehoven en Blokzeil ook in beide richtingen dicht na een ongeluk. Tot zover. Dit is Radio 1. WNN 4 47. Crack the playlist. Morgen. Het kan dus zijn dat je in de file staat, met al die afsluitingen Vervelend voor je, maar we gaan er een mooie nacht van maken. Het is 3 minuten over 5, 22 juli 2012. En het gaat een prachtige dag worden vandaag. Dus uh, daar kun je nog een beetje op voorbereiden. 23 graden, zonnetje, geen regen meer. En de komende week gaat het ook prachtig weer worden. Het is echt, eindelijk is het zomer geworden, heerlijk. Het is tijd voor Crack the Playlist. En Crack the Playlist is vandaag met sportverslaggever Gio Lippens. Crack the Playlist. Crack the Playlist. En dat doen we deze nacht met Gio Lippens. Gio, goeiemorgen. Goeiemorgen, Luc. Ja, in Parijs op dit moment voor de Tour. Drie weken lang uh, de hele Tourcaravaan gevolgd. En uh, ik kan me zo voorstellen dat uh, de wielrenners wel, wel ermee klaar zijn. Die hoeven nog een paar kilometer en dan uh, lekker weer naar huis. Heb jij dat ook of denk je van nou, een paar bergetappetjes, Leuke tijdrit. had, nog, had er wow. van mij nog wel bijgekund. Het is altijd een beetje dubbel dat gevoel. Uh, ik moet eerlijk zeggen dat je toch uiteindelijk op, zo op het einde van zijn tour, uh, ik denk wat minder dan de renners zelf, maar dat je toch wel snakt naar het einde en uh, het weer lekker vindt om weer uh, nou ja, het gewone leven op te pakken, hoewel het gewone leven. Komende donderdag dan uh, stap ik weer in het vliegtuig en dan gaan we weer naar Londen voor de Olympische Spelen. Uh, maar ik klaag niet hoor, maar... Ik denk dat volgens hetzelfde hebben wel een beetje als die renners. Hè. Je weet, je begint aan die Tour, dan lijkt het een enorme berg drie weken lang, drieënhalf vaak, omdat je wat eerder vertrekt. Yeah. Maar uh, ja, uiteindelijk gaat het allemaal zo snel en ik moet zeggen, ik heb wel vaak dat de dagen daarna dat het afpikken is. Dan, dan mis je toch wel een beetje die hectiek, die sfeer, dat ritme. Iedere dag eigenlijk toch wel een beetje hetzelfde, naar de finish gaan, zorgen dat je die etappen goed ziet, uh, helemaal in de sfeer komen. Ja, dat ritme, dat valt even weg. Ja, ja, ja. He, Straks is naar nou de Olympische Spelen en uh, nou, je, bent, je hebt een drukke zomer. Ben je dan ook iemand die dan continu uh, oordopjes instopt... Uh, als je even de tijd voor hebt, zodat je heel even je af kan sluiten... en muziek kan luisteren? Nee, dat heb ik wel een jaar gehad, of een aantal jaren, dat ik dan de iPod meenam. En daarna daar echt duizenden tracks op had staan. En iedere keer maar weer gewoon lekker die eigen muziek opzocht. Maar het probleem is, als je zo'n ding op je kop hebt, je sluit je ook af voor de rest. En ik moet zeggen, ik zit al de helft van de dag met een, met een koptelefoon op ja. mijn hoofd in die uitzending. Dan heb je natuurlijk wel contact met Hilversum, met de presentatie. Je zit in de sfeer. Maar ik vind het toch wel lekker om af en toe eens een keer gewoon geen oordoppen op te hebben... en dus met andere mensen te praten of gewoon lekker even te relaxen. Ja, nou laten we dat gaan doen. Je hebt een paar mooie platen uitgekozen. Die gaan we draaien en je mag vertellen waarom je die uh, wil horen. Laten we beginnen met Ben Howard, Keep Your Head Up. Waarom heb je die plaat uitgekozen? Ja, heerlijk nummer van dit moment. Die hoor ik dan heel vaak, hè? zelfs zonder mijn eigen iPod. Maar als ik een iPod mee had genomen, dan had ik hem er zeker op staan. Mm -hmm. Ik vind het prachtige muziek. En uh, ja, zeker als je in de tour zit, hè, ver van huis, achter een beetje muziek waarop je een beetje wegdroomt. En dat vind ik toch altijd wel het lekkere gevoel van in Frankrijk zitten en dan zo'n plaatje horen. Keep your head up, gaan we draaien. Ben Howard. I spent my time watching spaces that have grown between us and I cut my mind.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 Head up Ben Howard. Uh, hit van dit moment, toch wel. En We gaan, Gio, naar jouw tweede plaat. En eigenlijk is er een, uh, heb ik een veto op, uh, op het uh, niet draaien van deze band. Maar in Crack the Playlist mag nou eenmaal alles. Dus uh, je hebt geluk. Bluff wil je horen. Sorry daarvoor. Nee, geeft niks. Geeft niks. Nou, Het geeft wel wat, maar goed, vooruit. hè. Het liefst uit Londen, waarom wil je die horen? Ja, drie keer raden. Um, nu drieënhalve week Frankrijk. Uh, even een paar dagen thuis bij mijn vrouw. En dan weer weggaan. En ja, ach, het, het, het klinkt aan de ene kant misschien heel klef. Maar het is toch leuk. Uh, ja. Dat briefkaartje uit Londen, dat gaat er zeker komen. Ik vind het heel toepasselijk. En ja, ik deel je mening niet helemaal wat bluff betreft hoor. Ik vind Niemand het af bijna, en toe wel uh, lekkere muziek. Uh, Nederlandstalig. Uh, het is gewoon prima Nederlandstalige muziek. Ik ben er één keer naar een concert van ze geweest. Dat was in uh, Carré. Natuurlijk een mooie locatie voor een uh, concert. Ik moet zeggen, ik heb wel respect voor die mannen. En ik vind uh, ja, de zang en, en, en het hele muzikale van Bluff vind ik toch wel mooi. En dit nummer, eerlijk gezegd, het is een van de eerste nummers waarmee ze bekend werden. Dit blijf ik nog steeds het mooiste nummer vinden. Het is wel heel toepasselijk. Van de wereld weet ik niets. Niets dan wat ik hoor en zie. Niets dan wat ik lees. Ik ken geen andere landen. Zelfs al ben ik er geweest.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 Te doen. En morgen, als de postbode mijn huis weer heeft gevonden, dan stort ze mijn hart vol met al het liefs uit Londen. uit Londen. En Gio, als jij nou uh, deze hele zomer, uh, weet ik veel, ik denk dat je wel zes weken misschien weg bent van huis, misschien nog wel langer. Heb je dan het idee van dat jij zo van, zo, zo van uh, living the dream? Dat je dit is wat je altijd al wilde toen je nog een, een kleine Gio was? Ja, dat is toch wel een beetje zo. Ja, ik wilde altijd beroepsrenner worden. Uh, dat is er nooit van gekomen. Ik heb een paar jaar bij de junioren gefietst. En uh, nou ja, dat was uh, geen geweldig succes. En ik ben maar gaan studeren. En uiteindelijk is dat toch beter uitgepakt. Ja. Uh, het voordeel van dit vak is wel weer dat je veel langer door kunt gaan in dat wereldje. Kijk, wielrenner die stopt ermee. Ja, en dan moet hij al hopen dat hij ploegleider wordt. Of dat hij ergens uh, in het management van zo'n ploeg terechtkomt. Of in de begeleiding. Maar uh, ja, wij mogen dit uh, tot, uh, tot uh, iets verdere leeftijd mogen we dit gewoon door blijven doen. En ik moet je heel eerlijk zeggen... Ja, dit is wel iets wat ik altijd mijn hele leven graag heb willen doen. Een beetje dat rondzwerven. Iedere dag weer op een andere locatie. Wat dat betreft is de tour ideaal. Uh, een beetje een ja. circusleven. Nou, en dat ja, daar lijkt het is een beetje. wel op, heel ja. mooi. Ja, ja, ja. Ik krijg er nooit genoeg van eigenlijk. Tenminste, dat moment dat moment. Ik moet je heel gekomen. eerlijk zeggen. nee... Ik heb er nooit genoeg van. Ik vind het wel weer heerlijk om af en toe weer eens een keer lekker rustig thuis te zitten. En dan weer de draad op te pakken thuis. Uh, lekker een beetje te gaan schrijven. Dat vind ik ook altijd heerlijk. En even die druk er weer af en die snelheid eraf. Maar ja, dan na een tijdje verlang je toch weer naar dat leventje. En, en, en die, die, die weken in de zomer. Kijk, nu zijn het zes weken natuurlijk. Misschien ja. wel zeven weken bijna. Uh, maar normaal gesproken zijn het ruim drie weken en dan houdt het weer even op. Uh, dit zijn nog even de extra zomers hè, met, met de Olympische Spelen erbij. En ik moet zeggen, ik vind het heerlijk. We gaan jouw derde plaat rijden. Dat is uh, Follow Rivers van uh, Triggerfinger. Dat is een koffer van uh, Lieke Lee. Maar een mooie uitvoering gedaan bij uh, Giel Belen op 3FM. Waarom vind jij hem zo mooi? Ik vind deze uitvoering. Ik vind Likkie Lee heel leuk hoor. En het, ik bedoel, het ritme is aanstekelijk en dat stemmetje is wel leuk. Maar dit, ja. Vanaf het moment dat ik dit hoorde. en vooral vanaf het moment dat ik de beelden zag. met dat uh, theekopje daar of koffiekopje ja. in die studio. Ja, ik vind dat waanzinnig en vooral omdat Triggerfinger, nou dat is nou net een band, ik, ik hou wel van lekkere stevige muziek, dat zul je straks ook nog wel uh, horen. Maar um, ik vind Triggerfinger net even iets te ver gaan uh, normaal gesproken, het is niet helemaal mijn smaak. Nee. Maar dit vind ik dan weer prachtig en dat dan zo'n zo beetje een ruige uh, band uit, uh, uit Vlaanderen, dat die dan, dan dit soort muziek kunnen maken. Het is een beetje, ja vroeger had je dat ook met Kansas, hè? dat was ook toch een behoorlijke hard rock band en die maakte dan ineens dust in de wind. Ja. Dat vind ik wel mooi, hè? die twee kanten bij hetzelfde type mensen. Ruige mensen, maar van binnen toch heel zacht. Is ook wel een beetje, ik kan me voorstellen dat dat een beetje vervelend voor ze is. Dat zij, zij maken muziek die ze tof vinden. Uh, flinke, flinke bak herrie soms. En dan maken ze een, een, een rustigere plaat. En dan wordt dat ineens een, ja, een hit. Ja, maar kijk naar Kansas. Hetzelfde verhaal dus met Dust in the Wind. Kijk naar Deep Purple, Child in Time. Um, het, het is heel gek. Ja. De zachte kant van dat soort hard rock bands, dat, dat wordt blijkbaar toch nog het meeste gewaardeerd. En ja, ze zullen ermee moeten leven, denk ik. Ja. En aan de andere kant, uh, ze ja. verdienen er lekker mee. Dus uh, dat is ook leuk. Dat is waar, ze hebben niks te klagen. Follow Rivers gaan we draaien. Nee. Van Triggerfinger. Follow. Oh, I ask you, why not always be the ocean where unravel be my Triggerfinger, Belgische band is dat. Follow Rivers, I follow Rivers deden ze. En uh, dat was de uitvoering die ze deden bij Giel Beelen op 3FM. We gaan naar uh, opnieuw een Belgische band. Uh, of ik vergis me. Nee, ik vergis me niet. Case Choice uh, met Dad. Waarom die plaat? Dat heeft een beetje te maken met, met nou toch wel een tijdje geleden, uh, toen ik ook al vaak in de Tour zat en ook Olympische Spelen deed. Veel van huis was. Had, was uh, twee jonge kinderen uh, had op dat moment. Inmiddels zijn ze 21 en 23. Dus ja, dat, dat gevoel van, van vervreemding, dat is er op dit moment niet meer zo. Maar uh, ja, ik vind Kees Joyce een geweldige band. Ik vind die stem van die Sarah Bettens echt ongelooflijk fijn, uh, lekker. Uh, ja, dat, dat is toch echt wel uh, de uitdrukking die je daarop uh, van toepassing kunt laten zijn. Een beetje hees. En ja, dit, dat nummer Dead, dat vind ik dan heel mooi, want zij bezingt dan haar vader. En ja, nou ja, dat is dan een beetje de manier waarop ik het andersom dan in de richting van de kinderen af en toe uh, dacht in die tijd en nog steeds wel denk hoor. Dus ik vind dat gewoon een heel mooi, lief liedje. En kan jij, uh, jij zo'n plaat dan ook echt opzetten, zo van nou, ik ben eigenlijk wel in de stemming om een beetje, well, een beetje melancholisch te worden of zo. Dat je expres zo'n plaat even opzet. Ja dat doe ik vaak, want dat is wel vaak vind ik het mooie met muziek, je kiest muziek juist op je stemming, vandaar ook af en toe gewoon loeiharde, ja, snoeiharde beats en uh, af en toe gewoon eens even dat hele zachte, dat hele melancholieke, gewoon een beetje stemmingen natuurlijk ook wel wisselen en zeker als je dan lang van huis bent, dan, dan, ja, dan gebeurt dat wel eens, En dan vind ik het wel lekker inderdaad om muziek te hebben die bij de stemming past en dat dead, dat past dan heel erg bij de stemming als je bijvoorbeeld twee weken van huis bent en je weet dat het nog anderhalve week duurt, yeah. ja dan past zo'n plaatje heel goed. We gaan en dan luisteren, Case Choice, Dead. I was a kid, you were my dad I didn't always understand I wanted freedom You got mad, you were concerned I got upset I didn't To cry I know I did when I lied to you I didn't want to hurt you I just never knew I did you never told me that you love me I know you Guess that shows we're much the same. Cause I love you too, and until now, I've never said those words out loud. I hope you're proud to be my dad. In Crack the Playlist 4-7. We luisteren naar de muziek van Gio Lippers. Tenminste, de platen die hij heeft uitgekozen. En we gaan volgens mij even wakker worden, Gio. Want uh, je gaat voor Queens of the Stone Age met No One Knows. Heerlijk. Ja, dat, dat, dat, dat is. Ja. Je moet hem toch even uitleggen waarom je die wil horen. maar het is een fantastische plaat. Ja, geweldig gewoon. Ik ben, ik ben, Een paar jaar geleden ben ik met mijn zoon en uh, met mijn echtgenoten naar Pinkpop geweest. Uh, daar kwam ik in het verleden heel vaak. Ik was er volgens mij al bijna twintig jaar niet meer geweest. En ik denk, weet je wat, we gaan nog een keer. We kopen kaartjes en we gaan er in de buurt uh, slapen. En dan gaan we er gewoon eens een keer naartoe. Nou, de Queens of the Stones' Age, die, die, die, die, die, die traden daar op. Ik had ze al vaker gehoord hoor. Ik had uh, de platen ook al in huis. Maar ja, dat was zo'n geweldig optreden, zo dampend en, en, en die redneck die daar staat te zingen, ik vind dat, ik vind dat echt, ik ben zijn naam even kwijt hoor, maar die zanger van Queens of the yeah. Stone Age, zo geweldig met dat shirt aan en ja, dat is echt gewoon pure ja, muziek, maar wel met, met, een, met een stamp en dat, dat, dat zijn stoere mannen en dat vind ik echt prachtig en uh, we hebben daar echt enorm staan uh, ja, staan, staan op en een springen op, op die muziek. Het was trouwens net een beetje rond etenstijd. Iedereen stond eigenlijk een beetje aan de kant van dat veld. Dus dat veld was ook wel relatief leeg. En dat vond ik ook wel heel bijzonder. We stonden yeah. vrij vooraan op dat moment. We hadden de ruimte. Ja, heerlijk optreden was dat. Dus dit nummer, heerlijk. Als ik wakker wil worden, echt dit nummer. De hele familie Lippers gaat los op No One Knows van Queens of the Stone Age. No, Queens of the Stone Age. Iedereen is weer wakker en luistert naar 4.7 Crack the Playlist. We gaan draaien Agnes en Julia Stone, Just a Boy. En dan wil ik meteen wel even opmerking maken, Gio. Je bent niet blijven hangen in de oude muziek. Want het zijn allemaal, uh, nou misschien op, op, op Bluff. Bluff is misschien wel de oudste van het lijstje wat we tot nu toe hebben gedraaid. Maar en, er komt er straks nog een. <laughs> ja. Dat kan ik je nu al verzekeren, maar, maar daar komen we zo bij. Maar dan nog is het, je bent niet blijven hangen. Het is allemaal wel, uh, wel moderne muziek. Ja, maar ik vind dat ook wel mooi. Ik, ik luister graag bijvoorbeeld. Uh, je mag het misschien niet zeggen als, uh, als vaste presentator op Radio 1. Maar ik luister graag bijvoorbeeld naar 3FM. En dan ook vooral heel graag naar uh, de late avonduurtjes. Uh, ik, ik, ik heb een tijdje lang. heb ik de maandagavond gepresenteerd bij Langs de Lijn. En op het moment dat je dan in de auto zit. om nou, kwart over elf zo'n beetje te rijden naar huis. dan was daar de VPRO met toch vaak ook wel weer nieuwe muziek. En ik vind dat, ik vind dat heerlijk om dat uh, te beluisteren. Uh, laten we zeggen, mijn muzieksmaak vroeger was ook niet helemaal de mainstream. Ik was gek van David Bowie, ik was gek van Lou Reed, nou dan praten we over mm -hmm. de oertijd. Die heb ik ook bewust niet daarbij gezet. Yeah. Maar ik vind het juist mooi om nieuwe muziek te horen. En het voordeel is als je wat oudere kinderen hebt, dat je ook snel geconfronteerd wordt met, uh, met uh, nieuwe muziek. Ik had bijna Skrillex bijvoorbeeld erbij gezet. Oh, ja, ja. Dat heb het toch maar niet gedaan. Ja, doet me toch ook wel weer denken aan, aan, aan dancemuziek van, uh, van een jaar of 10, 15 geleden. Yeah. Um, ik, vind, ik vind dat wel lekker, uh, dat soort muziek. Ja, en uh, dit. Ja, en Julia Stone is weer iets totaal anders. Ja, dat is niet anders, te vergelijken hoor. met Skrillex, maar het is wel prachtig hè. Ja, nou, en, en daar is ook iets leuks mee. Die iPod die ik niet meer meeneem uh, naar de evenementen, omdat ik toch dat ding nooit op heb dan. Uh, die staat nu in de wekker. En uh, de wekker heeft één bug, die heeft één softwarefoutje. Uh, op een gegeven moment is die blijven staan op één cd. En laat dat nou toevallig deze cd zijn geweest, van en uh, Julia Stone. Um, dus iedere ochtend worden wij wakker met de muziek van Agnes en Julia Stone. We zijn ook naar een concert geweest, mijn vrouw en ik, uh, in uh, de melkweg van, uh, van deze ja, het zijn Australische broer en zussen. Ja. En ja, prachtig. Uh, Zo'n mooie muziek, zo ja, zacht en lief weer. Ja, daar kom ik weer, hoor. Wat dat betreft ben ik wel een beetje sentimenteel. Ja, nou ja, dat geeft niet. Maar dat komt waarschijnlijk door drie weken toe. <laughs> ja, dat denk ik, ja. Just a Boy gaan we draaien, Agnes en Julia Stone. I've been my tongue in the conversation. I don't know why. I don't know why. I met you once and I've fallen for your notions. I don't know why. I don't know why. For Did I say I'm just a boy? Did I say I'm just a boy? Just a boy, Agnes en Julia Stone in Crack the Playlist. En dat is eigenlijk jouw wekkergeluid geluid. Het is maar uh, mazzel geweest dat niet Dries Roefling, Vink bleef hangen op die wekker. Uh, die staat dat, er niet op, dat <laughs> scheelt weer. Nee, dat scheelt weer, <laughs> weer inderdaad. We gaan naar een, een, een, een Nederlandstalig lied uh, van uh, J.W. Roy... En de rest staat er ook achter. En uh, het, het, het nummer heet Kampioenen. En volgens mij is de rest... Jij zit er hier toch zelf ook in, in dit, in dit plaatje? Ja, daarom heb ik het ook ja. maar de rest genoemd. Want volgens mij staat op de, op de cd... Het is echt een primeur voor mij. Uh, nooit meegemaakt in mijn hele leven. Uh, maar er staat inderdaad J.W. Roy, Gio Lippens en het Kampioenenkoor. En als je dan bedenkt, in dat Kampioenenkoor... Peter Winne, uh, Michael Bogert, Koos Moerenhout... Ik weet niet wat voor grote namen... Ja, die noemen ze dan niet. Dat snap ik dan niet, hoor. Ik, bedoel, ik zou eerder zeggen van uh, J.W. Roy en Michael Bogert... En koos houdt ook met ze hebben radio. mijn naam erbij gezet. Ja, leuk toch? En dat terwijl ik gewoon 20 minuten heb mogen of 20 seconden uh -huh. op die cd. Even een aantal namen van Nederlandse en Vlaamse wereldkampioenen sinds de Tweede Wereldoorlog het mogen, ja, mogen noemen, mogen rappen. Uh, Peter Winnen zegt dan heel mooi, nee dat is Parlando. Oh, zo heet Parlando. dat officieel. Okay, okay. Ja, dus je zingt niet, je rapt niet, maar dit is Parlando. En uh, ik heb dat een beetje ja, als finish commentator gedaan. Dus het tempo gaat omhoog. Maar ik vond het zo leuk. Het is voor het goede doel. We verdienen er geen cent mee. Al die mensen die daar gekomen zijn. En het gaat allemaal naar artsen zonder grenzen. En ik moet zeggen, J.B. Roy, dat vind ik nou ook wel weer lekker. Doe een beetje denken aan die Amerikaanse singer-songwriters. Uh, ja, het klinkt gewoon lekker. Uh, die plaat die is leuk. en nou, Het is nog voor het goede doel ook. Dus wat wil je nog meer? Nou, hup t, daar gaat hij. Kampioenen J.W. Roy, GioLippus en de rest. Met vlaggen in de hand. Staan we langs de kant.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 Yvonne Reinders, Rick van Roy, Marie-Roos Gaillard, Benoni Beijn, Jan Jansen, Eddie Merks, Katie Hagen, Harm Hottenbroek, Jean-Pierre Die kop van der Broek, Hennie Kuip, Martineke Freddy Maarten, Gerrit Stevenman, Jan Raas, Peter uit de bruik, Gordon, van de Jong, Jan Zuidervelk, Ludie Dagers, van Moorsel, Joris Michel, Tom en Marianne Vos, wat een kampioenen! En het gaat door door, het slijk en de regen, niets haalt ons het gaat door. Van J.W. Roy. We gaan naar, uh, naar een, uh, een instant klassieke. die eigenlijk in uh, twee jaar tijd, denk ik, echt een enorme klassieker is geworden. Waar, waar we nooit meer van afkomen. maar wat ook niet heel erg is. Adele, Make You Feel My Love. Ja, dat, dat, ook dat is weer echt hoor. Het wordt steeds erger hoor naarmate de tour volgt, Maar, vervorderd, maar dit is ook weer een sentimentele re, uh, reden. Uh, ik ben, uh, dik drie jaar geleden, ben ik voor de tweede keer in mijn leven getrouwd. Ik zeg altijd maar zo: een mens trouwt twee keer in zijn leven. <laughs> um, en Jurgen van den Berg, die jij ook wel kent, presentator ook van Radio Tour mm -hmm. de France, die was onze DJ daar. En ja het, Ook dit klinkt weer verschrikkelijk, maar dit was de openingsdans. En daar ah, heb ik hele goede herinneringen aan. Ja, ja, ja. dit komt vaak voor, want ik, heb, ik doe dit elke week, crack the Playlist. En heel veel mensen die getrouwd zijn, doen toch hun trouwlied erin. Dat blijft ja, toch Ja, en het ergste is, hè, ik ben helemaal geen Adèle-fan. Uh, ik vind, ik, ik, ik ben niet zo weg van haar. Uh, maar dit nummer vind ik dan wel heel erg mooi. We gaan hem draaien. Make You Feel better. When the rain is blowing in your face. And the whole world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 Make you feel my life. I mm go -hmm. Make You Feel My Love. Nou, daar hebben we alle Radio 1-luisteraars ontzettend blij mee gemaakt. Maar nu komt er toch wat. <laughs> um, <laughs> ja, het is heel leuk. Ik vind het echt te gek. Maar ik, ik, ik, ik verbaasde me een beetje dat jij ging voor de Prodigy... met het nummer Smack My Bitch Up. Waarom? Ja, niet vanwege de titel. Ik nee. weet dat er heel veel over te doen is geweest in die tijd. Dat met name allerlei feministische groeperingen toch echt riepen. Dit kan echt niet. Uh, ik heb me niet eens verdiept in de tekst. Maar dat ritme. En uh, ja, met name ook die overgangen daar in dat nummer. Ik word daar echt helemaal gek van in de goede zin van het woord. En ik zei het al, hè, van ik heb het verleden een tijdje gefietst. Ik heb als journalist ooit nog eens een keer meegedaan aan het wereldkampioenschap. Wielrennen voor journalisten in Zuid-Oostenrijk tegen de Italiaanse grens aan. En daar moest ik de tijdrit rijden. Ja, echt waar. En je had nou, nou, denk aan Cancellara, denk aan het warm rijden op de rollen. Ik had zo'n tax, zo'n zo rollenbankje meegenomen. Ik reed me warm. Ik had de auto opengezet, de kofferbak en de muziek in de auto, de cd erin geduwd. En daar de muziek. loei en loei hard aan met dit nummer. Nou, ik was opgefokt tot de met. Ik geloof dat ik 19e ben geworden. Nou nou goed. Maar. Uh, dat is wel een geweldige herinnering, joh. En dat, dat, dat is nou echt muziek die me opzweet. Als ik het nodig heb, dan, dan vind ik dit heerlijk. En ja, ik vind het muzikaal ook gewoon heel erg goed. Het ja. is niet alleen maar lawaai en schreeuwen en, uh, en, en een bak herrie. Maar het is, het is zo mooi opgebouwd, dit nummer. We gaan uh, luisteren naar nou, we gaan gewoon dansen, waarom ook niet. Smack my bitch up van The Prodigy. My Smack my bitch up! Die smack My Bitch Up op Radio 1. Ja, het gebeurde echt. We gaan naar uh, uh, Gotje. Met Somebody That I Used To Know. Prachtige plaat. Um, waarom wil je hem horen, Gio? Um, lekker nummer. Nog niet zo, nog niet zo oud. Uh, veel gedraaid ook. Uh, veel geluisterd ook natuurlijk. Omdat ja, op Radio 1 mag hij uh, zeker gedraaid worden. Wordt hij ook vaak gedraaid. Dus uh, ik kom hem heel vaak tegen. Ik vind het een hartstikke leuk nummer. Um, en vooral ook weer vanwege die vrouwenstemmen. Hm. Ik had het net over Sarah Betters met dat lekkere heesje in die stem. Ja, deze dame die daar meezingt met Gotje, die heeft dat ook. En uh, ja, ik vind dat echt het hoogtepunt van de plaat. Ja, als zij begint, dan, dan wordt het nummer af of zo. Hè? Dan is het compleet. Dan krijgt het ineens meer waarde. Ja. En, en inderdaad hoor, want anders was het een heel leuk nummer. Want ik vind het ritme heel leuk. En ook de, de, de plinkplonkjes erin, de muziekjes. Maar toch, die stem van die vrouw, ja, dan, dan, uh, ja, dan smelt ik wel een beetje. Iedereen kent hem. Vorig jaar heel veel gedraaid. Het is de hit van 2011 geweest. Gotje, somebody that I used to know.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 that I used to know van Godje en de vrouw die zingt heet Kimbra. Het is je laatste alweer, uh, Gio. Um, voordat we daarover gaan hebben, uh, nog heel even het, de tour is afgelopen. Wiggins is de winnaar, tenminste als hij niet valt vandaag... of andere gekke dingen gaan gebeuren. Is het een mooie winnaar, vind je? Het is een mooie winnaar, zeker. En uh, in de tijdrit heeft hij toch echt wel bewezen... dat hij uh, de sterkste is van al die mannen die hier rondrijden. Maar ik moet je wel eerlijk zeggen, een paar dagen geleden... He, die laatste bergetappe... Uh, dat we allemaal nog de aanval verwachten op het klassement. Het kwam niet. Ik, ik blijf toch met een kater zitten. En ik blijf ook wel een beetje met een kater zitten... vanwege dat akkefietje dat er gebeurde in die slotklim... Ja. Uh, naar Peragude op het moment dat Christopher Froome... Uh, voor uh, Bradley Wiggins reed. Hij reed een paar meter weg en dan zo'n gebaatje maakte van, joh, waarom volg je me niet? Hij mocht niet weg van Bradley Wiggins. En dat snap ik nou niet. Laat die, uh, die Froome nou rijden. Laat hem nou die etappe pakken, want ik denk dat die Alejandro Valverde met haar en huid ja. had opgevreten. Ja. Dan, ja, de, ik, ik blijf met een dubbel gevoel zitten. Eigenlijk vind ik Froome de betere renner. En, en, en, en heb ik een beetje een raar gevoel over Wiggins. De ploeg is heel sterk. De tactiek is super geweest. Ze hebben echt het hele peloton in een wurggreep gehad. Maar... Nee, er kleeft toch iets aan deze overwinning. Ja, ja er werd al mooi ge ge getwitterd ook. De Tour wacht op niemand, maar Froome wacht op Wicken. Ja, <laughs> ja, dat was een Rantige, hele mooie. Prachtige tweet was dat. Goed, we gaan je laatste plaat rijden. Eddie, verder is dat met de Guaranteed. Um, waarom die plaat? Ik was al Pearl Jam fan. Uh, ook weer uh, sinds uh, Pinkpop. Um, heel lang geleden alweer. Hè. Volgens mij 10, 12, 13, 14 jaar geleden. Toen die daar in die, mast, uh, die oh, camera mast ja. klom. Ja. Wat een geweldig optreden was dat. En dat was volgens mij ook de eerste keer dat ze echt... Doorbraken met Pearl Jam. Maar ik vind hem solo nog mooier, moet ik eerlijk zeggen. Uh, ik heb die film natuurlijk gezien, Into the Wild. Yeah. Ook een prachtige film met kippenvelmomenten. Ja, en dit nummer, dat hoort daar zo bij. Ik vind die stem echt zo prachtig. Het is een mooie afsluiter. We gaan hem draaien. Guaranteed Eddie verder. Dankjewel, je Gio, voor je muziek. Graag gedaan. En ik wens je nog veel plezier en succes de komende weken in Londen en in Frankrijk. En nog één etappe, hè? Ja, nog één etappe. Maakt er een mooie van. Ach, nog eentje. <laughs> naar de Champs-Élysées. Hop, hop naar Parijs. no way to be free. An empty cup I ask silently All my destinations will accept the one that's me so I can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 helemaal uit laten lopen. Hè? Eddie Verder Guaranteed. Je luistert naar 4.7 Radio 1 en je hoort de Crack the Playlist. Plaatjes uitgekozen door Gio Lippens. En Gio hoor je natuurlijk vanmiddag ook weer in, uh, uh, in Radio 1 Sportzomer bij de Tour de France de laatste etappe die uh, eindigt op de Champs-Élysées. Goed, zometeen na zes uh, uh, uur, dan is het uh, nog één uur vier zeven... en dan uh, spreken we met uh, Hans Verlinde en dan denk je, nou, wie is dat? Nou, Hans Verlinde is de vader van Juri Verlinde. En dan denk je misschien ook nog wel, nou, wie is dat dan? Nou, Juri Verlinde is een Olympische sporter, een zwemmer... en hij gaat mee naar de Olympische Spelen. En uh, nou, hij maakt misschien nog wel kans op een moment aan, je... maar het is echt zo'n zo sport. daar hebben we eigenlijk nog niet zoveel van gehoord... maar we hopen dat hij het goed gaat doen. En uh, we volgen hem via zijn auto. Dus Marianne spraken we twee weken geleden en vandaag spraken, spreken we met Hans. Dat allemaal zo meteen na zes uur. En dan gaan we het ook hebben over de Tour de France met Leon Guijen van Het is Koers. En uh, ja, zijn we nou blij met deze Tour of zijn we nou niet zo blij met deze Tour? Gio die was dus niet zo, ja, die had zoiets van, nou het is toch wel jammer en niet zo heel spannend geweest. Wat vindt Leon Guijen van Het is Koers ervan? Dat hoor je zo meteen na het nieuws van zes uur.